Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Blarekum en Afrit Bunschoten 10 kilometer file op de A1 richting Amsterdam. 7 kilometer tussen Nade en Muiden. A12 Den Haag richting Utrecht tussen het Malieveld en Bezuidenhout. 2 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. verkeer kan beter omrijden voor de richting Utrecht via Wassenaar via de N44, N14 en de A4. Door consultatie in Zeeland op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam... tussen de Afri briele en Haringvlietdam 6 kilometer file. En tenslotte op de N494 Heemvliet-Hellevoetsluis... bij Nieuwehoorn-Oudehoorn 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Stay. Hey. Zo lees pas Você na madrugada de morgen, Até o naar de morgen. We gaan naar de balada, tem que naar de de madrugada, we gaan que hoje vai rolar, um... dançar, dançar, pula, a pé o solaia, canta comigo uma sertavalada, quero curtir com você na madrugada dançar, dançar, que hoje vai rolar o tchet tchet tchet tchet tchet Tá bom Lima gostou de cima e balançar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 Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía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 want jij is lastig Nog meer jij Is fantastisch toch Is wat ik zei tegen haar Sla me Lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij Is fantastisch toch Is wat ik zei tegen haar Die werden veertig maanden, waarbij ik elke nacht voor het slapen gaan die zinnen haalde.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 Is fantastisch, toch? Nog meer jij is fantastisch, toch? Beleef het ritme van Zandvoort, ook op TV. Zie ZFM Text TV op kanaal 45.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 So don't stop. ZFM Zon Zee Zandvoort En Zomerhits Miami Mello Confirmo